van Kesteren met het NOS-journaal. Door orkaan Alfred zitten honderdduizenden Australiërs zonder stroom. Aan de oostkust is een man om het leven gekomen. Hij zat in een auto die werd meegesleurd door het water. Ook twee legertrucks die onderweg waren om hulp te bieden kantelden. En daarbij raakten dertien militairen gewond. Honderden kilometer zandstranden zijn flink afgekalfd. Op sommige plekken zijn kliffen van zes meter hoog ontstaan. In het gebied zijn scholen, winkels en vliegvelden gesloten. En ook het openbaar vervoer ligt stil.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 In een video op social media zei hij dat hij van plan was om 3,5 dag te blijven zitten. Er woedt een grote brand bij een recyclebedrijf in het Overijsselse Balkbrug. De brand brak rond 7 uur vanochtend uit in een loods op een industrieterrein, meldt Omroep Oost. In de loods lag een berg afval. Er komt veel rook vrij. De Veiligheidsregio raad omwonenden daarom aan om ramen en deuren dicht te houden... En de ventilatie uit te zetten. De brandweer denkt dat het blussen nog uren gaat duren. Maar voor zover bekend was er niemand op het terrein in Balkbrug. De mol en de winnaar van het programma Wie is de mol zijn bekend. De finale met actrice Maaike Martens, presentatrice Roos Mogree en programmamaker Stijn de Vries was in de Halle in Amsterdam. En daar werd bekendgemaakt dat Roos Mogree dit seizoen heeft gewonnen. Ze wist Stijn de Vries te onthullen als de mol, degene die het spel saboteert. Door de Vries te onmaskeren heeft Mogré ruim 8000 euro gewonnen. Het weer, het wordt een zonnige dag met alleen wat hoge wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 16 tot maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 We Trust. Welkom bij weer een uitzending van ZFM Jazz. Live vanuit de studio in Zandvoort. Vandaag gepresenteerd en samengesteld door ondergetekende Mr. Brightside Edward Rauhorst. Het is een stralende dag, maar bij ZFM Jazz schijnt de zon sowieso altijd. Geniet vanochtend weer van een lekkere mengeling van jong en oud. Muziek voor 6 tot 109 op 106.9 ZFM Jazz. De aftrap werd verricht door niemand anders dan de Amerikaanse... Uh, David Larson, uh, bariton, saxofonist en uh, fan, fan van de meester op de klarinet Ken Peploski. En twee jaar geleden besloten ze samen een uh, album te maken... Uh, getiteld The Peplosky Project. En op dat album speelt trouwens die David Larson... dus die bariton Sax, speelt ook klarinet. En dus hoorde je hem samen hier twee klarinetten... Uh, met die Ken Peplosky. verder nog bijgestaan... door Jake Swenson op piano, uh, Josh Skinner op bas... en Brandon McMurphy op uh, drums, een album uit 2023... Uh, over bariton uh, saxofonisten gesproken. In Nederland hebben we Rick van der Berg. Die maakte een aantal jaren geleden samen met Timothy Benchet, de pianist... Uh, st en uh, Steve Swanink, uh, de bassist, en Sander Smeets, de drummer. Een uh, vrije album, Is That So, uh, heet dat uh, album. Uh, Verschenen op uh, ZNS uh, Records. Um, een nummertje wat je gaat horen nu... Uh, oh, trouwens, dat vorige nummertje heette Two Funky People... van dus David Larson en Ken Peploski. Uh, dat is oorspronkelijk van de hand van El Cone, Two Funky People. Maar wat je nu gaat horen, is een nummer oorspronkelijk van de hand van Duke Pearson. Bunda Amarela. Dat wordt vaak vertaald als a little yellow streetcar. Maar volgens mijn bronnen uh, betekent het een geel kontje. Um, uh, en dat is geïnspireerd door het feit dat Duke Pearson ooit in Rio was in de jaren 60 Op het strand liep en zeer veel bikinis, mooie dames zag... Toen schreef hij het nummertje Bunda Amarela. Rick van den Berg. Van de Berg, dus Bunde Amarela. Van het album Is That So? Vrij plaat. En onder de luisteraars van uh, ZFMGS zijn veel liefhebbers van het uh, Bariton Saks geluisterd. Van, uh, van Gary Mulliken, Ronnie Cuber, Pepper Adams. Dus ik dacht, laat ik nog eens een nieuw uh, jong talent. Uh, Onder de aandacht brengen die uh, ja, heel vaardig is, een gast die heel vaardig is op dat instrument. En dan gaat het om de Amerikaan Jason uh, Marshall. En uh, het nummertje ken je wel: Black Orpheus. Uh, komt van zijn album New Beginnings uit uh, 2022. Met onder meer Gerald Cannon uh, op bas en uh, Willie Jones III. Die heb ik hier ook wel eens vaker gedraaid op uh, piano. Jason Marshall, Black Orpheus. <muchas> dus de vette zwingende sound van de bariton sax van Jason Marshall eh, van zijn album New Beginnings um, gaan we verder met een uh, trompetist trompetist uit uh, uit uh, Trinidad uh, Etienne Charles Um, ja, die verbindt met in zijn muziek uh, de Calypso, uh, de Zuid-Amerikaanse muziek... Uh, muziek van Lord Kitchener, de Mighty Sparrow, uh, met de jazz. En op het album uh, Kaizo zijn naast de vrolijke en uh, swingende Calypso... ook uh, fraaie ballads te horen. Zoals deze, de volgende Margie getiteld. Met een uh, glansrol voor uh, pianist uh, Monty Alexander. Etienne Charles. En Charles, hoorde je nog een trompetist en fluoroonspeler, Josh Lawrence. Uh, die staat onder contract bij het uh, veelgeroemde Positone label. Wat betekent dat hij wordt bijgestaan door het uh, Elistro Trio. Diego Rivera, tenorsax, Art Hirahara op piano en Rudy Royston op drums. Uh, het is een album uh, gevuld met uh, bekende nummers van uh, Jesse Cohen, maar ook uh, originals zoals deze Flip on a Drip... Josh Lawrence en het uh, album heet Measured Response is een uh, jaartje oud. Um, pianiste René Rosnes, die uh, timmert ook al heel wat jaartjes uh, aan de weg. En voor haar laatste door Latin jazz beïnvloedde album Crossing Path, ook uit 2024, deed ze een beroep op een aantal uh, ja, jazz-iconen. John Patitucci op bas, uh, saxofoniste Chris Potter doet ook mee op dit fraaie uh, album. Mm, je gaat luisteren naar Trilios Urbanos, René Rosnes. René Rosnes. Mm. to them jazz. ...hoorde dus eerst het nummertje Trillos Urbanos van de pianiste René Rosne... ...met een glansrol voor uh, Chico Pinheiro op gitaar... ...en daarbij ook nog eens Steve Davis, die heb ik hier vaak gedraaid, op uh, trombone. En dat werd gevolgd door een uh, nummer Blackberry Winter... Um, van een album, Off the Charge. Van een Amerikaanse drummer, drummer Richard Beretta. En dat is niet een hele bekende naam. Maar dat komt omdat hij zich voornamelijk beweegt in de wereld van de filmmuziek. En hij heeft ook enkele albums op zijn naam staan. Waarin uh, bekende filmmuziek in het jazz-idioom wordt vertaald. Moet je maar eens opzoeken. Richard Baretta uh, Op het album, Off the Charge, laat hij de filmmuziek volledig los. En concentreert hij zich op minder bekende song, songs van... Uh, Jazzartiesten uit de jaren 60-70. Dit nummertje Blackberry Winter uh, komt oorspronkelijk van Alec Wilder. En daarbij wordt hij geholpen door een aantal cracks. Waaronder wederom die geweldige bassist John Patitucci. Uh, Jerry Begonzi op uh, tenorsax En ook uh, David Kikoski op uh, piano. Meer dan uh, aangename praat, uh, plaat. Dit uh, Off the Charge van Richard Barretta. Brengt me bij een, een trompetist waarvan ik altijd een fan ben geweest... maar die in de schaduw is blijven staan... van mensen als Miles Davis, Freddie Hubbard en Lee Morgan... Uh, dat neemt hij weg dat hij uh, altijd geweldige muziek en platen heeft uh, gemaakt. En dan heb ik het over uh, Art Farmer. Uh, deze, die, uh, dit nummer dat je gaat luisteren is Naima uh, van John Coltrane. Oorspronkelijk niet, niet uh, lang opgenomen nadat dat uh, nummer oorspronkelijk was uitgebracht. Dus door die Coltrane ergens in 1962. Art Farmer en de orchestra. Uh, en de orchestra dan uh, gaat het om het uh, orkest van uh, Oliver uh, Nelson. Naima. Met een geweldig uh, lyrisch werk van uh, Art Farmer. En trouwens, oh ja, uh, dit is eigenlijk het plaat waarop hij de overgang uh, maakte. Van trompet naar flugelhoorn, uh, uh, meen ik. Uh, Art Farmer dus. Yeah. Yamasa, My Time Is Now is het album en het nummertje Yamasa van Mario Bauza in his African-Cuban Orchestra. Mario uh, Bauza was uh, ja, een van de grondleggers, uh, een van de pioniers die de uh, Cubaanse muziek introduceerde in de Verenigde Staten... Uh, door Cubaanse muziekstijlen naar het uh, Jazz circuit in uh, New York te brengen in de jaren 30 van de vorige eeuw. Hij uh, raakte bevriend met uh, Dizzy Gillespie... Uh, en die nou ja, werd de grondlegger van de op in de jaren 40. Uh, Mario Bauza was zelf ook uh, trompetist, klarinetspeler uh, volgens mij. Uh, maar vooral dus uh, ja, big band leider, componist, arrangeur. Uh, My Time Is Now uh, zijn opnames van, uh, ja, van begin jaren 90, van de vorige eeuw. Um, <coughs> en die werden uh, uitgebracht kort uh, na zijn dood in 1993 van die Mario Bauza en zijn Af Afro-Cuban Orchestra. Um, komen we bij een, een nieuw album. Uh, vorige week was er een special van <coughs> Jeroen en uh, Peter over big bands. Ik kwam een, uh, een historische opname tegen van een uh, Canadese big band, geleid door een Amerikaan. Die uh, in de jaren 50 van de vorige eeuw naar uh, Canada was verhuisd en daar eigenlijk een uh, speel werd in de jazz scene van Vancouver. En er zijn wat radioopnames van die Dave Robbins Big Band uh, uh, opgedoken. Uh, het nummertje heet West Coasting. En het album heet Happy Faces. Nieuw release. Big Band uit Canada. Met uh, opnames uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Met de beste Canadese muzikanten van dat moment. We zitten al tegen het einde van het eerste uur. We gaan natuurlijk het tweede uur lekker verder. <coughs> um, we gaan eruit met wat klanken van Joris uh, Stepen's uh, Big Band. Joris Stepen, de Nederlandse bassist die lang woonachtig was in New York, <coughs> had daar. Uh, uh, een opname is ook met een big band, onder meer met John Davis piano, Don Braden tenor sax en Rashid Ali op drums. Uh, We Take No Prisoners heet dat album uh, 2009. It is peculiar. Uh, Jorge Stepen, tot zo na het nieuws.